Hi, ik ben Kelly Page. Ik luister altijd naar City Weekend Radio. U ook? Hi, ik ben Kelly Page en hier komt mijn nieuwe single Morning Music.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 City Radio is k N O M gnome uh, This is k N O M Nome. Goeiedag, ik ben Maggie McNeil en ik vind het helemaal te gek dat mijn nieuwe zingel I Got You hit -tip is bij Radio City. Goeiedag, ik ben Maggie McNeil en ik vind het helemaal te gek dat mijn nieuwe zingel I Got You hit is bij Radio City. Hallo, ik ben uh, Megan McNeil. Ik zit hier bij Radio City. En mijn plaatje gaat zo gedraaid worden. Dat is een helemaal gek plaatje, vind ik zelf hoor. Het heet I Got You. Hallo, ik ben Megan McNeil. Luister met mij samen naar de hit-tip van deze week. Mijzelf dus, I Got You. Hallo, ik ben Megan McNeil. Radio City... En mijn allernieuwste single. Hallo, ik ben Maggie McNeil. Luister op Radio City naar mijn allernieuwste single. 3, 2, 1. Radio City maakt gebruik van professionele radiozendapparatuur geleverd door officiële zendefabrikanten en voldoet aan uiterst strenge normen. Toch is het mogelijk dat in de directe omgeving waar ons sensation staat opgesteld, storing optreedt. In met name eenvoudige elektronische apparatuur. Mocht u menen hiervan hinder te ondervinden, neem dan even contact met ons op. Telefoon 83 Klachten over slechte ontvangst van Radio City worden echter niet in behandeling genomen. 3, 2...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 Klachten over slechte ontvangst van Radio City worden echter niet in behandeling genomen. 3-2-1. Radio City maakt gebruik van professionele radiozendapparatuur geleverd door officiële zenderfabrikanten en voldoet aan uiterst strenge normen.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 Sportliefhebbers, opgelet. Gelukkig is het bijna zover. Zaterdag 29 oktober is de opening van Sportschool Kamakura. Oh, test of we die wekker even onder een kussen gaan stoppen. Of ik hem hoor. Sportliefhebbers, sportliefhebbers, opgelet. Opgelet. Uh, gelukkig is het, is het bijna zover. sportliefhebbers opgelet gelukkig is het bijna zover zaterdag 29 oktober is de opening van sportschool kamakura op deze dag bent u van harte welkom u vindt ons aan de martelaan 5 dat is ingang wolvenlaan achter het gymlokaal tussen 1 en 4 uur geven wij een demonstratie karate en kickboxing voor meer informatie bel dan even 035 40 83 78 wij staan u graag ter woord tot ziens op 29 oktober bij Frans en Carolien van Leeuwen. Oh, oh, oh, oh. Sportliefhebbers opgelet. Sportliefhebbers opgelet. Gelukkig is het bijna zover. Zo. Zo is hij wel mooi. Test. 3, 2, 1.